In het natuurgebied in Ridderkerk is brand uitgebroken. Het gaat om een grote brand, zegt de brandweer, in een gebied van 100 bij 100 meter. Volgens de brandweer is er een vermoeden dat het vuur is aangestoken. Omdat het al weken niet heeft geregen, zet de brandweer in Ridderkerk extra brandweerwagens in.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 Zandvoort op zaterdag met Cindy net in de remix, de 12 versie. Girls Just One have fun. En zo so is het meneer, toch Dolly? Jij wil ook altijd fun hebben, toch? Ja, zeker. Ik ga morgen ook weer fun hebben, trouwens. Ja, wat ga je dan doen? Nou, ik, ik ga dat, dat had eigenlijk ook eventjes in die, in die uh, agenda gemoeten van de uitjes. Want uh, morgen ben ik de uh, ga uh, gast bij het uh, opera-gezelschap De Fat Lady... Die hebben morgen een uitvoering in de kerk in Bloemendaal. In de dorpskerk. Ah, leuk. Ja, Dus de mensen die daar van, van, van opera houden en, de, en uh, dat, dat graag willen zien... Uh, en horen vooral natuurlijk, uh, die, die moeten daar beslissen naartoe. Ik zit even te kijken of ik kan vinden hoe laat het is... maar ik vind eventjes weinig. <lacht> Oké, okay, ja, ja, dat kan. Ja, nou, doen we het zometeen nog eventjes. Ja, ja, wat gek. Ik, uh, ik, ik krijg weinig informatie tevoorschijn. Maar ik heb het ook in mijn mail zitten. Oh nee, maar ik heb mijn telefoon niet bij me. Oh. Oh, in Zandvoort wordt trouwens het hele weekend ook gereisd. Ja. We hebben de voorjaarsraces. Uh, en uh, zo dadelijk uh, met Rendel gaan we het er vast en zeker nog wel even over hebben. Ja. Wat er allemaal race zo uh, op deze zaterdagmiddag. En uh, morgen ook op de zondag. Want ook dan zijn de voorjaarsraces. En we hebben het uiteraard over de Formule 1, wat vanmorgen vroeg om acht uur was de kwalificatie van de Formule 1 race En wie staat op pole position? Ja, ik verklap het maar vast. Oh ja, Onze hij heeft eigen Max Verstappen. Hij yes. heeft echt geflikt. Yes! Geweldig ja, prestatie. Ja, en, en, en dat en, is dan mooi, want als hij eenmaal op pole position staat, dan ben je een grote jongen als je hem daaraf krijgt, hè? Nou ja, precies. Nou, kan, het kan altijd van alles gebeuren, natuurlijk. Ja, dat, dat is weet ook je. zo. Ja, ook ja. Dus nou ja, we gaan zo, zo dadelijk met uh, Rendel daarover praten. Yes. En uh, verder hebben we nog uh, wat andere dingen die we gaan doen, toch? Uh, ja, zeker. Want er zit natuurlijk ook altijd nog een dier met, sm met smarten te wachten op een uh, nieuw mandje. En, en dat klopt in dit geval echt. Uh, en er zijn vandaag ook... al heel veel uh, potentiële baasjes uh, daar... Ja, waarschijnlijk. Bij de open je hebt, dag. Je hebt natuurlijk zomaar kans dat, dat er inmiddels al een liefdesband ontstaan is vandaag met het dier van de week. Dat hij misschien toch al een warm mandje gevonden heeft. Wie zal het zeggen? We gaan natuurlijk ook toch nog even proberen om weer met Benno in contact te komen. En uh, ja, dan denk ik dat ons programma er wel lichtelijk op zit. Voor en dan vandaag. hebben we nog Piet Pijper natuurlijk. Oh voor ja, natuurlijk. Het tweede nou, hoe kan ik Piet nou vergeten? Ja. Nou, nou, dat Dolly, is ook zo. Dolly, Dus we oh. gaan ze dadelijk uh, beginnen met Piet. En gaan daarnaar, we beginnen met Piet? Uh, en daarna gaan we even een plaatje draaien. En dan uh, gaan we naar uh, Randall toe. Yes. Voor uiteraard het uh, racenieuws en uh, de Formule 1 van Japan. Die morgen uh, ochtendvroeg weer verreden gaat worden. Dus dat allemaal uh, met uh, Curls van. Dan denk ik nou, daar hebben we ook nog uh, de Van Boy Tree, en uh, die hebben een plaat gemaakt met Bananarama en die gaan we nu voor je draaien. Voor de tweede helft van de wedstrijd van vandaag gaan we weer naar Piet toe op Duitsersveld. Nogmaals, goedemiddag Piet en welkom terug in de uitzending. Ja, hier zijn we weer. Ja, hoe is het? Nou, het is, we zijn net twee minuten bezig in de tweede helft. Vlak voor de tweede helft hebben we nog een vervelend cafetje. al onze, onze die scoorde 2-1. Dus het was een hele mooie aanval en die gaat tenminste door onze, onze verdediging heen. En de dus stand weer 2-1. En ze nou, zijn net begonnen. Ongewijzigde opstelling. En uh, inmiddels heeft ze wel tegenstander. tegenstand. drie keer gewisseld al. Dus die trainer is niet echt tevreden. En uh, ja, maar nogmaals, we zijn net begonnen voor de tweede helft. We gaan nu ook een aanval over rechts. Jesse daar aankomt komt. Die. Komt er niet. Dus we hebben toch inderdaad vragen. Een, een debutant. Een hele jonge jongen. En die doet het uh, redelijk goed in de speech. Werkt, als, uh, werkt keihard. Inmiddels gaan we de aanval in. Dani Bakker op rechts. Ook onze jeugdige rechtsbuiten. Volgend jaar Valendam. Nee, gaan we weer terug. Dus er is op dit moment nog niet zo erg veel te Tweel. We speelt naar de kantine toe. Het terras zit vol met... De... Drankjes in de hand, zie ik allemaal staan. Niet dan Ik zit op de tribune in wat minder op, minder op omstandigheden. Maar... Oké, okay, ah, allemaal... nee, maar als er maar uh, heel veel uh, publiek is, is het altijd leuk. Ja, ja, ja, ja, oh, wacht. Of het is een strafschop, of het is een vrije trap op de rand van strapsen En hij legt hem niet op de strafschopstip, maar hij legt hem op de rand van strapsen Het is dus misschien even leuk om even mee te beleven, de vrije trap, ik denk. Fernando Lewis, die uh, loopt met de bal in zijn hand, legt hem ook neer en maakt zich gereed voor de... De aanloop, de wordt op, uh, op 9 meter gezet, dan gaan ze een rij formeren. Echt een heel mooi beeld zo. Zes blauwbiet gestreept op een rij en de keeper in de goal. Fernando achter de bal. Oh, uh, wat gaat hij doen? Uh, daar komt hij aan, Fernando aanloop. Een mooie aanloop. Op de lot, oh, oh. Nee, hè, nee, hè. Ja, ja, ja, op de lot. Hij knalt er met een grote gang vanaf. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, dus zonde. Zonde, zonde. Ja, maar goed. 2-1 blijft het en uh, we zitten nu inmiddels in de vijftigste minuut. Dus uh, we hebben nog een tijd gaan. We halen het net voor vijf uur, denk ik. Precies, we nemen ja. je even voor vijf en nemen je even mee, uh, Piet. Ja, en dan... Uh... Dus dan uh... Als we het eens even kennen, dan wil ik het misschien hopelijk wat eerder vertellen. Oké, okay, ja? helemaal goed. Dankjewel <laughs> voor uh, dit moment. Hoi. Nou ja, 2-1 dus uh, op dit moment uh, de tussenstand. Net naar rust. We een paar minuutjes uh, gespeeld. En we houden de wedstrijd voor je in. de gaat altijd als. Dat doet uh, Piet uh, voor ons. En even voor vijf uur gaan we zeker weer bellen. Met Piet bellen. En als er daarvoor wat gebeurt, uiteraard ook. schreeuwt uit met Bon Jovi en Living on the Prayer. CFM Race Radio Pit Report, Pit Report. Ja, zo is het inmiddels al lang kwart over vier geweest. Rendel, goeiemiddag, goeiemiddag. Hallo, joh. Ja, het was heel vroeg voor mij uh, vanmorgen, dus ik uh, was even in slaap gevallen. Maar jij hebt gezellig gebabbeld met uh, Dolly, hè? Geloof ik? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet weer veel te veel over jou. dus is helemaal niet goed. Oh jee. Wat heb je? Heb je het ja. weer over mij gehad, uh, Dolly? Jawel, maar uh, ja, alleen waarom je even afwezig was. Oh, als dat alles ja. is. Ja, meer... Dat is, meer... Dat, dat, dat, is, dat is de eenvoudig. Ja, ja. ja, precies. <lacht> daar daar, daar je hebben we het even niet over. Ja. Nee, maar ja, wat een rondje was dat, hè? Ja, jongens, je hebt, uh, soms is er magie in de tent. Dit was serieuze magie in de tent, absoluut. En uh, dit was een rondje. Ik, ik denk uiteindelijk dat Alonso het mooiste zeg, hè? zei, hè. Hij zegt, dit is een, uh, zeg maar een heel slechte auto... ...en er is maar één man in de wereld die daar deze tijd mee kan zetten. En dat is Max Verstappen. Ongelooflijk, Oh, ja, Dat is wel een mooi compliment, en, en, en, ja. Als zo'n ervaren coureur dat zegt... Nou, ja. dan, dan, ...dan hoor je dat de hoogste klaar, heel simpel en, nee. Ik denk, het mooiste vond ik eigenlijk uiteindelijk... Uh, de reactie van zijn engineer, van het team... van iedereen, ook van Max zelfs... hadden we het helemaal niet verwacht. Klaar? N nee, zeker niet. En uh, Marco en uh, Horner ook allebei niet. Helemaal niet. En niemand had het verwacht. Ja, nee, weet je even eerlijk, jongens. Uh, als je dan ziet dat uh, dan uiteindelijk 14 staat... Um, ja, dan weet je gewoon, die Red Bull doet het gewoon niet simpel. En Max doet er dan dingen mee, dat iedereen zoiets heeft van... Hoe dan? Uh, <laughs> we dit voor Ja, echt een ja. horch van een auto en uh, dan uh, zo'n prestatie. Ongelooflijk. Ja. Maar het ging om duizenden van seconden, hè, trouwens, uh, tussen de ja, eerste jongens, we drie. 0,45 geloof ik, uh, tussen de nummer 1 en de nummer 3. Ja. Dat, dat, kan je, dat, kan je niet, dat kan je niet eens zien, hè? Nee, dat, dat, nee, dus dat, dat is waar. helemaal niet. Nee, dat is en, uh, waar. Zelfs als je dat zou uittekenen op de baan met die snelheden. dan zitten ze nog bovenop boven elkaar. Ja, daarom. Dus maar gewoon het uh, ideale rondje met uh, echt die auto. Gewoon. Ja, met name ja. dat. Hè. En iedereen ja, denkt er en, zo over. Hè. Ook uh, zijn uh, concu-lega's. Zoals uh, Norris en uh, Piastri en uh, nee, uh, Alonso. en uh, noem maar op. Maar nou, ik zag voornamelijk Noor eens kijken. Huh? Hoe is dat nou mogelijk? Ja, maar... Ik had al een superronde. Hoe is dit nou mogelijk? Dus um, ja, even heel eerlijk. Ik, ik, moet, ik denk dat we blij moeten zijn dat Max uiteindelijk in die Red Bull zit. Zet je Max nu in de McLaren, ziet helemaal niemand er meer. Dus hij weg? Dat Doei. is waar. Poetsie. Ja. We maar een hele saaie wedstrijd. En nu krijgen we morgen. Een redelijk leuke wedstrijd, denk ik. Hoewel, ik denk wel dat de, de McLaren zullen, eh, jongens, als het droog is, zullen ze toch de snelheid hebben met, met veel gewicht en uh, betere wegligging. Uh, dat Max ze toch moeilijk gaat bijhouden. Maar hij, de, hij, deze, hebben, deze hebben ze in ieder geval niet afgepakt van hem. Nee, dat en ze moeten moet hem eerst voorbij, hè, morgenochtend. Uh. Ze moeten hem ook eerst even voorbij, hè. En dat is, uh, jullie, jullie weten, Max is bij... Uh, uh, bij de echt een, uh, zo, nou, we mogen heel even op Amsterdam zeggen een klootzak, dus ja, ze zijn er ook niet zomaar voorbij hoor. Nee, zeker niet. We gaan het zien. We gaan het zien. Zeker. Ja. Nou ja, we hadden, we hadden, ja dat was, uh, gaf wel een beetje bijna verwarring met uh, de vier uh, witte Red Bull auto's. Ja. Maar uh, ja, uh, wat vind jij van uh, de Racing Bulls en uh, hoe uh, Liam Lawson het heeft gedaan uh, onder meer? Nou, ik vind het Liam Lawson. Uh, hij staat voor Suno daar. Dus daar gaat hij lekker voor slapen natuurlijk. En weet uh, je, uiteindelijk... L deze, zeg maar, veertiende plaats van Yuki, en dat hij achter Liam staat, geeft toch wel een beetje gelijk dat Red Bull toch een beetje in paniek gehandeld heeft. Op een of andere manier. Uh, maar Liam, ten opzichte van uiteindelijk Isaac, ja jongens, die zevende, hè? Ja. Uh, ja, dus, en, ja, ik weet niet of ze balletjes goed gezeten hebben in die auto, maar die had er toch wel heel veel pijn in die cockpit. Dus, uh, dan zeg ik wel van, uh, ja jongens, of ons daar beneden gekneld heeft gezeten, niet hij, hij kwam er niet over uit wat er hij heeft niet gezegd wat er nou precies aan de hand was. Uh, maar hij zat niet lekker. Ja, die wordt dan toch wel een zevende. En dan zegt Liam, eigenlijk omdat jij toch van dat grote team komt Red Bull, had je daar natuurlijk gewoon vol moeten zitten. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Niet goed. Gewoon niet goed. Uh, wat ik trouwens even overigens over uit, uit het Red Bull en het Racing Bull verhaal helemaal buiten mijn portie bekijken. Wat ik een uitzonderlijke prestatie vind, is Oliver Beerman in die Haas. Ongelooflijk. Die Ongelooflijk. Ja. Die waren ook allemaal net zo verbaasd. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja, dus. Uh, ja. Uh, we gaan morgen, denk ik, een, uh, een gekke wedstrijd zien. We zitten uh, gekke mensen op gekke posities. Louis Hamilton voor dit tegenvallen. Uh, George Russell had ik eerlijk ook voor de verhuis verwacht. Zit er ook achter, hè? Achter Leclerc. Nou, is Leclerc, nou is Leclerc is echt een. Uh, een kwalificatiebeest, dat weten we allemaal. Maar George had ik toch wel verwacht, die, die heb ik toch een plekje meer naar voren gezien. Dus uh, het, het, het, ik denk dat we best wel eens een hele leuke wedstrijd gaan krijgen. Want het middenveld, ja, dat zit gewoon zo botboven op elkaar. Dat, uh, de, en de, Suzuki is het circuit waar je toch kan inhalen. Dus ja, daar gaan wel leuke dingen gebeuren. Ja, zeker weten. Nou ja, weet je wat ik wel uh, leuk vond? Uh, nou ja, die, uh, die, uh, nee, ik, ik vertel hem eerst even. Want uh, de commentatoren zeiden vanmorgen van uh, Bermen in brand. En, uh, ja, en ja, toen, toen, toen dacht die andere, die dacht alle even uh, Bermen in brand, maar de Bermen stonden in brand. Want uh, ja. Ja, dat, uh, dat gebeurt nu al twee dagen achter elkaar uh, daar uh, ja, je, in Japan. Uh, dat, en dat vind ik heel apart, want als er uh, een paar mensen de, uh, echt perfectionistisch zijn, dan zijn het wel Japanners. Nou, dan moet dat opgelost worden in de nacht, zeg maar. Weet je, al maak je de bermen zeiknat of je doet iets anders. Maar er moet wel wat gebeuren op die plekjes. Want het is ook niet in uitloopgebieden. Dus het is niet zo dat je zegt van uh, uh, als ze eraf gaan, zitten ze nat gas, dan vliegen ze nog harder eraf. Het is allemaal vaak aan de binnenkant van een bocht, waar de volken natuurlijk uh, gewoon met de wind in richting in terechtkomen. Op plekken. Nou ja. Waar ze het bij niet af kunnen. Ja, jongens, maak het gewoon zeiken, zeiken, zeiken, zeiken, dat, vanaf. Want als we morgen tijdens de wedstrijd dat nou drie keer gaan hebben. dan wordt het toch wel een beetje een rommeltje. Ja, dan uh, worden we er niet blij van, uh, zeg maar. En, en, en geef je trouwens ook die marges dan een paar m's water in, in plaats van poederblussers. En ik zag ze zelfs met uh, stikstof. blussen uh, ze blussen. En ik zag ze met schuimblussen. En jongens, geef je een paar m's water. Is dat zo opgelost, hè? <lacht> ja. <lacht> nou ja, ik zag ze inderdaad ook met die brandblussers. En toen dacht ik wel van stel dat. Uh, nou, Echt zo meteen een uh, Formule 1-auto uh, in uh, Brand staat. Dan uh, komen ze erachter dat uh, alle flessen inmiddels uh, leeggespoten zijn op ja, het gras. M7, M7. Ja. Ja, nee, dat, dat, dat, dat is wel een beetje, dat ik zoiets heb, jongens, jullie weten wat gaat gebeuren, maakt die boel met een tractor inderdaad, zeiken, zeiken, zeiken, zeiken nat vannacht, dat er gewoon ook niks meer kan gebeuren, gewoon, klaar. En uh, dus dit is, wel, dit is wel een dingetje, <laughs> dit is wel een dingetje, dat moet even opgelost worden. Ja, maar voor, de, voor de kwalificatie, Rindo, hadden ze het al gedaan, hè? hadden ze het al ja. uh, nat gemaakt, maar blijkbaar weer niet genoeg ook. Ja, kijk, je doet het toch met een tractor of je doet het met een gieter. Ik weet niet waar ze het mee gedaan <laughs> hebben, maar het was niet genoeg. <laughs> Daarom <moet op> <laughs> ja, nou ja, Die Japanners kennen de, ja, die, die denken van nou, dat is groot genoeg een gieter, dus... Uh... Ja, ja, dat zal wel zijn. Trouwens, jongens, even, even over Japan. Wat een prachtig volk, hè. Wat een prachtige fans hebben ze daar. Zo leuk. Uitmonsteringen, ja. het is... Het, het, eigenlijk, dat is al een feestje water. Het is één grote carnaval. En de mooiste hoeden, de mooiste... Ze lopen nou ja, ik weet of jullie die, die Ferrari-friend heeft gezien met, met zijn capsule in de helm van Hamilton. Met zelfs een spoiler achterop zijn hoofd. Ja, weet je, dat kan, dat kan alleen maar in Japan. Dat kan echt alleen maar in Japan. Ik vind, ik vind het een prachtig volk. En die beleven de autosport echt tot echt gewoon ja, 200%. Ik zat eraan te denken, die creaties die zijn niet goedkoop volgens mij, die ze, die ze ja. dragen. Ja, ik zag, ik zag er zelfs eentje lopen met een, uh, ik zou je vertellen, ik zag er eentje lopen, die had een officiële, en dan zag ik gelijk een officiële replica-helm van Alonso op hoofd zitten, een oude, oude replica-helm die ooit uitgebracht is, uh, die zijn 14.000 euro, dus, dus het is een rijtje in een pannetje geweest, denk ik. Ja. Uh, dus er waren er wel een paar bij, ik dacht van, nou, je durft, uh. je ziet ook een hoop replica-helmen natuurlijk, maar het is ja, gewoon de creaties die ze maken, alleen al die auto's van papier, op hun hoofd, joh. Het is, het is prachtig. Wat een mooi voorbeeld is dat. Ja, zeker. Nou, wordt, ja. Een, wordt een hele mooie race morgen met Max op pole position, ja. gevolgd door ja. Lennon Norris en uh, Piastri uh, daar uh, weer achteraan. En dan uh, de Ferrari, de eerste Ferrari eigenlijk, op uh, plek 4. Uh, en dan moeten we ja. naar plek 8 voor Hamilton. Dat is niet ja. zo best niet, hè? zeg maar. Nee, ik vond... het Hamilton, die, die, ik heb de auto een beetje zitten bekijken. Uh, hij is natuurlijk ook nog een keer serieus gehinderd. Hè, want uh, uh, Carlos Sainz heeft uh, uiteindelijk nog een straf daarvoor gekregen. Drie grids, geloof ik. Die gaat uh, achteruit op de grid. Uh, nee, uh, Lewis Hamilton zat uh, uh, geen balans in zijn auto. Maar hij stond in de chicane te stuiten. Dat ik denk van, ja, je kan er Parijs-Dak mee gaan doen. Dus dat was het ook niet helemaal. Uh, nee, die, die krijgt een uh, zware wedstrijd. Ik vond weer Kimi Antonelli als zijn beste rookie, best heel erg goed bezig. Die zit toen toch al vlak achter George. Uh, en daar wil eigenlijk uh, Red Bull Sunode ook zien. Vlak achter Max. Klopt. En toch met de vrije training lukte dat wel, hè? Dat geintje. Ja, maar even heerlijk. Ik denk die eerste vrije training... ...hebben ze het dus op goede banden... ...en heel licht weggestuurd. Om even het publiek op te warmen. Dat, dat, dat weet ik gewoon zeker. politiek spel geweest. Maar hij, jongens, deze hele training... ...hij liep zo te worstelen met het hok... ...dat ik ook zoiets had van... ...ja, Joekie, ja, je komt er nou achter... ...als je zijn auto echt op de limiet gaat rijden... ...dat dat gewoon echt een krenk van een ding is. Want ook Max, hè... Max had hem nu samen met zijn engineer redelijk onder controle gekregen. Maar je ziet toch Max rijden eh, onboord. Het gaat niet zo rustig als het altijd ging. Hij, je ziet hem veel meer werken. En uh, ja, dan is er maar één coureur die het op toon kan, dat is Max. En uh, ik, Ja jongens, uh, iedereen zegt van ja, we kijken met een oranje bril. Ah, dit mannetje is echt goed. En uh, nog steeds na al die jaren in de autosport. Het is geen rookie meer, het is geen jongeman meer. Hij wordt papa, het is heel simpel. Maar het is gewoon een hele goede coureur. En ik denk dat uh, de Engelsen en uh, de pers uh, al daar in Engeland uh, wel wat uh, rustiger zijn nu, uh, nu. Nu ze dit hebben gezien van Max. Nou ja, ik denk het wel. Uh, kijk, het is altijd daar geweest van, uh, hij heeft de beste auto en dan kan iedereen winnen. Maar met de slechtste auto kan hij hem ook op pols zetten. Dus, want die auto, heel eerlijk, ik denk dat de Red Bull uh, achter McLaren staat, achter Ferrari staat en achter Mercedes staat. En zelfs nog een beetje achter de racing bulls. Dat denk dus ik ook. Dan is het eigenlijk gewoon de vijfde auto van de grid, hè. En uh, dan zet hij hem uh, bovenaan. Ja, dus of al die andere vullen zelf slecht. of Max is heel erg goed. Nou, vult die zelf maar in. Klaar. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, maar, ja. Of, die morgen, of die morgen gaat rennen. Ik, ik eerlijk moet zeggen. Het ligt er een beetje aan als we de wissel krijgen. dat hij in het begin. al zijn bandenband op te roken. Uh, dan zie ik hem zelfs niet eens het podium halen. Uh, gaat hij op het eind weer zijn brandweer? Nou, misschien wel, maar gaan we gaan het wel een beetje bekijken. maar... Uh, ik kijk dan toch wel eerder naar een podium, toch wel weer McLaren, Ferrari of McLaren en uh, Mercedes. Dat dat uh, het podium gaat worden. En uh, Max moet gewoon uh, maximaliseren en punten pakken, want ja, zover zit hij ook niet achter Norris. Nee, Toen, dat, uh, waar. dat is ook zo. En, uh, maar uh, ja, ja er de, de, was van de week natuurlijk sprake van, uh, weer sprake van dat uh, Max mogelijk naar uh, Aston Martin uh, vertrekt. Maar daar wil je toch nu niet zitten, zeg maar... als je kijkt naar de prestaties op dit moment? Nou ja, het uh, ding is, was Strom's laatste, geloof ik, Ja, die was uh, laatste. Oh, uh, zo? Twaalf, e 12e, 12e. 13e. 13e is het. Oh ja, Seins uh, uh, wordt uh, natuurlijk naar nou achteren gezet. Ja, ja, ja. 12e is dan al zo. Ja, niet goed. Gewoon niet goed. Maar 16e team, 17e team... Hoe? Oh wat, ze staan zelfs nu achter een Hazen en een Alpine, dus. Ja, <laughs> ik weet het niet, maar. Ja, uh, ja, ja, ja. En achter Williams, hè, want, en jongens, even, even één ding. Uh, als ik nu, nu toe kijk, het hele seizoen, wie vind ik op Tomek het uh, beste presteren? Alex Albon. Absoluut. En, uh, die jongen is gewoon op een of andere manier die winter uitgekomen van. Jongens, we kijken het allemaal maar. Uh, jullie halen Sains naar uh, Williams toe. Uh, ik ga mijn eigen ding doen. En tot, het, uh, tot nu toe komt die eens in de buurt van hem. Dus uh, ja, Alex Aukon vind ik ook ik wel gewoon, de, de, de, de, ja, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, het beste van het seizoen tot nu toe. Ik ben helemaal met eens. En in ieder geval, ja. de, de Williams auto vind ik er ook vrij rustig uh, uitzien uh, als ja, ik hem zie ja. rijden. En Alex doet er mooie dingen bij, hè? Ja. Want, uh, ik denk dat die Williams is morgen gewoon Lewis Hamilton. En uh, misschien wel Isaac Hadja vanwaar gaat. Dus... Ja, we gaan het wel zien. Krijgt die krijgt uh, weer, uh, weer problemen met zijn riemetjes en zijn balletjes. Dus die gaat pijn Dus uh, die ziet hij toch zijn eindigen. Nou ja, maar ze had het wel uh, volgens mij een beetje opgelost toen hij uh, even eruit was en, uh, en weer erin uh, ging, uh, zeg maar. Ja, ja. Dus, uh, maar goed. Maar je, er is natuurlijk wel wat aan de hand en wel een beetje raar. Ja. Omdat hij gewoon natuurlijk uiteindelijk, wees even heel eerlijk. De jongen uh, heeft al twee kampjes gereden. Dat lijkt me dat het zitje wel goed in, goed in orde is. Maar ja. we hebben wat veranderd wat niet helemaal gewerkt heeft. Nee, inderdaad. Nou ja, tot slot uh, nog heel even kort. Want uh, ook op uh, Zandvoort wordt gereisd. We hebben de voorjaarsracers. Uh, ja. En uh, ja, daar komen ja. weer een paar mooie klasses uh, uh, langs. Ja, ik weet sowieso dat de HMR er is met de Formule, die, ja, er zijn diverse klasjes dit weekend. Eh, ik geloof dat ook de, de Supercar Challenge er is natuurlijk, met hele dikke auto's. Dus eh, volgens mij, nee, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik wou de zand van het gaan, ik heb er tijd voor gehad. Want ik ben vandaag op een huizenjacht gegaan, dus dat eh, ging helaas niet door. Um, maar, uh, nee, ja, prachtig, lekker. Het, het seizoen is eh, echt moeilijk. Het was al begonnen, hè, met de DNT, maar het is nu echt begonnen, klaar Ja, we hebben de uh, maar... Supercar Challenge, we hebben de Radical uh, Cup Benelux. Ja. De Supercar Madness, de Massa MX-5 Cup, uiteraard de Ford Fiesta Sprint Cup en de Historic Monopostos. Ja, Historic Monopostos, mooi startveld. 22 en 23-autos 23 heb ik begrepen. Uh, uit, uh, Voornamelijk heel veel Engelsen. Uh, de oude Formule Fortjes, jongens, van vroeger. Nou, wie heeft dat hier in de duinen meegemaakt? Ze zijn er allemaal op Zandvoort. En dat zijn allemaal kamikaze-piloten. Altijd prachtige wedstrijden. Prachtige wedstrijden. Altijd hartstikke leuk. Dus morgen ook weer te zien op het circuit. Nou, is mooi weer. Ik zou gaan kijken in de duinen. Zeker. Ja, vandaag open huis. Hoe ging het met de huisjacht? Ja, we hebben een heel leuk huis gevonden en daar gaan we van de week over babbelen. Nou, ik ben heel erg benieuwd en we horen het volgende week van je Rendel. Absoluut. En ook nog race nieuws trouwens. bellen. Ja. Wa waar zit je dan zei je? Uh, ben ik op Monza volgende week. Op daar. Monza? Ah, ja, op, uiteraard ja. ben je op Monza. Ja, dit is ja. een long time en toe dat je als gaat beginnen, we zullen race op Monza daar. dus uh, Ik uh, gooi hem in mijn zak, dus uh, probeer me te bereiken. Gaat helemaal goed komen. Is er nog een beetje met het vervoer uh, van de auto's uh, daar naartoe goed gekomen? Ja, er wordt heel veel, uh, veel uh, uh, omgereden via Frankrijk heb ik begrepen. En uh, de, de anderen hebben zelfs, we hebben zelfs teams die hebben uh, nieuwe, of, uh, ja, later trucks, Euro 6 trucks, uh, uh, gehuurd zodat ze door Oostenrijk kunnen. Dus uh, uiteindelijk gaan er toch een heleboel die kant op en ze gaan er allemaal komen. En ik, wat ik begrepen heb als ik alle appjes zie en alle belletjes, ze hebben er allemaal mega zin in. Dus dat wordt een feestje. Ik wens tot... jou heel veel plezier met de voorbereidingen, Randall, en uh, tot volgende week. Absoluut de volgende week. Ja. En uh, iedereen een hele fijne kampbrief. Uh, morgenochtend hè? Morgenochtend hoe laat? 7 uur, 8 uur. Uh, ik heb geen idee. <laughs> uh, zal, zal ik even kijken, hè? want uh, dat wil ik wel weten ook uh, dan uh, natuurlijk. Het kan, het kan zijn dat ik nog aan het dromen ben. hoor, dat ik nog Ja, nou, nou moet ja, zeven uur. Zeven yeah. uur? Zeven uur, ja. ja. Ik ga het heel voorzichtig aan mijn meisje zeggen. <laughs> <laughs> Oké, okay. nou, nou, tot ja. volgende week, Rindel. Dankjewel. Oh. Hoi. Dag, Rindel. Hoi, hoi. Hoi, hoi, en dan worden nog van Piet Pijper dat het op dit moment 3-3 staat daar op eh Dat is niet zo best en we gaan zo dadelijk weer even bellen wat er allemaal gebeurt hè. Na zo'n mooie start van de wedstrijd van vandaag. Right side Had to be done. Had to be done. The right, a right side one. It had, to, it, had done, to it had to be done, it's, it's a pity, a pity man night. Night. We, cannot, we, cannot night. Night. we cannot, we cannot I allow, that treasonous so and a We must, I must done. show them it's now, a we don't mean to lie happen, We haven't, we haven't a doubt, that right If you don't look out, you'll suffer in the right. Right. The heroes, the heroes return, and the There, while the angel learn. the pain <laughs> The OTH is there. The OTH is there. The time soon comes when the right crisis is right. war. The media soon comes and the right. so closing. The right. heroes return and a royalty of 10 while the angel learns that the pain never in the city is gentle. The heroes return and a royalty of 10 while the angel learns that the pain never the city in jail the pain right, right. right. right. right. right. right. right. right of the city in the pain of my the city in the pain of the city the light the right. the of the side On our side, it, had to, it had to be done It's a pity, It's a, pity a pity man died Find right right crusade right girls, girls, Just around the, the neck and, and when we in the face, the world it will end And then the pain, it quickly will end And then the pain, it quickly will end En dat was uh, wat van en de right side won. We gaan weer uh, naar het uh, Duitsersveld, naar uh, Piet Pijper. Want uh, Piet, ja, er zijn wel een aantal uh, doelpunten uh, gescoord. Alleen uh, uh, niet helemaal aan de goede kant, hè, geloof ik. Het is, nee, nee, nu toch zeker niet. En we zitten momenteel een beetje aan het willen knijpen. Kastikum, er staat 3-3 inmiddels en Kastikum die krijgt uh, twee keer achter elkaar een kans. laatste keer, miraculeuze wijze, beeld, uh, weet die keeper Bloem die bal te stoppen. Maar anders was het echt 4-3 geweest. Dat is dus nog 3-3, zit in de ste minuut. En uh, wij, ik vlieg jou uh, in de 54ste minuut ongeveer. Dus dat was tien uh, minuten nadat de rust begonnen was. En toen uh, scoorde de deputant uh, Kast maar die scoorde het maar helemaal in haar van van Fernando Lucas. Maakte hij er 3-1 van. Maar uh, ja, daarna kwam uh, dat Castricum, uh, dat speelt toch wel wat uh, redelijk hele goede voetbal. Ze dus combineert heel goed en die komen opzetten en in de 61ste minuut een vrije trap op een meter of twintig van de, van de goal. En nou echt het uiterste hoekje onhoudbaar voor de keeper was het 3-2. En uh, even later, nog geen drie minuten later, de, op links is een speler die breekt min of meer door en is er helemaal bijna bij de koornoplag, dus op de hoek van de 16 meter gebied en de koornoplag. En hij, hij krult die bal in de verse hoek erin en, en toen was het 3-3. En daarna, we hebben we nog een kastje, maar het echt, uh, een, ja die is beter nu. En, en, maar goed, dus geven we geven het niet op. We hebben inmiddels vijf uh, keer gewisseld, dus we hebben echt, en uh, allebei de partijen, dus we worden echt uh, En zie je ziet hier uit de spelers lopen, zit er ook alleen op de grond nu. Het zijn ook helemaal kapot en op. 3-3, we hebben we nog uh, 9 minuten te gaan. Maar ja, we hadden ook, uh, al iets anders gehoopt, eigenlijk eerst zelf. Ja, zeker. Wij we laten wel hopen dat het niet uh, elk nog helemaal uh, mis, gaat. Allemaal jonge spelers staan erin. Het is net streek van jongeren van de Meis staat erin. Die zijn net 18, 19 jaar. Ja, dus de nieuwe trainer die heeft een ander beeld en die zegt, ik moet het uh, met, met, de jonge, met de jonge spelers gaan redden. Dus, oh, dat gaat Kastrikum weer. zijn echt hele goede voetballers. Randstrafzokgebied. Oh, oh, oh, oh, oh. Een gele kaart. Veer een vrije trap voor Kastrikum. De hoek van het 16-meter gebied. Misschien is het al leuk om even te wachten. Zeker. Er ligt een uh, ligt geblesseerd op de grond. De verzorger wordt er ingeroepen. Dus hij moet een hele wandeling maken van bijna 50 meter. Maar hij komt eraan. En dan krijgen we een vrije trap voor Kastrikum. Die natuurlijk wel de wind mee we hebben. nu is dus nog steeds een redelijk straffe noordoostenwind over het veld, Het was over het veld. Dus Karskeem heeft hem volop in de rug. En we gaan zo die vrije trap nemen. Echt heel jammer dat het met een paar, echt. het waren ook mooie doelpunten, maar ook wel een beetje lucky goals. Die al die, vooral die derde, van, die, die, hij waarde er zo in de bovenhoek hier vandaan. Ik zie dat op de tribune precies, zie ik hem zo erin gaan, denk ik, potverdorie, moet dat nou? Maar ja, hij zit erin. Inmiddels uh, wordt de speler opgelapt. De verzorger die, uh, gaat naar de zijlijn. En er staat iemand klaar om de vrije trap te gaan nemen. Die kijkt, en die kijkt nog een keer, en wat gaat hij doen? De geblesseerde speler staat ernaast. en neemt een aanloop, dus zal een lange bal worden. Als hij niet in diezelfde hoek gaat... Oh. Oh, oh, oh, keeper houdt hem. heeft hem vast en wordt weggewerkt. Het is een zijkant, een uitbal. Hier gooi Kastrikum. Bijna op de achterlijn. Neem maar even met u mee. Verre gooi. Oh, oh, oh. Op de lat ook nog een keer van Kastrikum. Slecht verdedigd. Niet attent. Fernando Loes breekt uit voor Zandvoort. Met een hele lange rust. Hij is bijna bij. Daar gaat hij. voor van Zandvoort. Uh... Oh, oh, oh, oh. Jongens, jongens, jongens, jongens. Zo Het spel gaat heel erg op en neer. dat zult u horen. Ja, niks geworden niks ook weer. <laughs> maar dit, dit is niks geworden. keeper van de Kastrikum schiet de bal alweer uit. en ja, we zijn weer aan de andere kant. En dan gaat hij weer. Oh, oh, oh, oh, oh. die Kastrikum spelers binnen. Oh, nee, niks aan de hand. Bal gespeeld. <laughs> ze willen een strafschop, die jongens, maar die krijgen ze niet. En nu gaan we weer. Zand voor de winnende aanval. Het is echt... Het gaat allemaal heel snel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nee, nee. Nee, niks. Niks, geen bal. N niks. Er gaat nee, een nee. inval in de zijkant voor Kastrikum. Ah, oh, nou ja, dan gaat het weer de verkeerde kant op. We gaan de verkeerde kant op, Ja. ja het gaat niet ja. de goede kant op. Nee. Het gaat wel op en heer. Ja. Oké, okay, nou, we laten het hier even bij uh, Piet. Dankjewel Goed. voor dit moment. En uh, mocht ik, uh, er wat ik... veranderen, hoor ik het graag van je. Ja, uiteraard. Oh, oh, Oké. Okay. Dag Piet, doeg. Dat was uh, Piet. Ja, dat gaat maar op en neer en heen en weer uh, daar uh, op het uh, veld. Dus uh, wel een uh, attractieve wedstrijd, om het zo uh, te zeggen. Ja, ja, ja. En uh, ja, wat, uh, wat ook mooi is, vandaag open huis bij het Kennen met Dieren thuis. Ja, zeker. En, en, uh, en uh, uh, ja, daar uh, zitten ook uh, leuke dieren te wachten op ja. een uh, nieuw uh, baasje. Ja, er, was, er waren natuurlijk voor allerlei leuke dingen te doen. Maar er zitten ook inderdaad mooie beestjes te wachten op een nieuwe baas. En onder andere het hondje Foxy. Een dametje, een kruising met vermoedelijk labrador, dat is niet helemaal zeker. Uh, ze is ruim negen jaar oud en haar baasje is overleden en daarom zoekt ze nu een nieuwe plek. Ze is vriendelijk naar mensen, heel zachtaardig. Ze lijkt gewend, en, uh, ze lijkt weinig gewend bedoel ik. En ze zoekt dus wel mensen die haar met rust benaderen. Want als je het te snel of te druk doet, dan kan ze dat wat spannend vinden. En het lijkt iedereen beter dat jonge kinderen, die, die zijn waarschijnlijk iets te spannend voor haar. Zijn ze wat ouder, honden gewend en wordt het goed begeleid? Nou, dan wil ze best kennis maken. Uh, met honden is ze uh, net als uh, richting mensen. De meeste vindt ze oké, okay, maar sommige vindt ze gewoon minder leuk. En dan, dan kan ze naar ze blaffen. Ze denken ook bij het Kenmerdieren te huis dat het volledig aan de andere hond ligt. Ha. Ik, uh, ze wandelt liever met haar baas. Dus hele drukke hondenplekken hoeven van haar gewoon niet meer. Daar is ze ook iets te oud voor inmiddels. Uh, samenwonen, uh, um, ja, dat kan een, een optie zijn. Maar dat ligt een beetje aan hoe de andere hond in elkaar zit. Ze heeft hiervoor samen gewoond met een hond en dat ging prima. En of ze alleen thuis kan blijven is niet bekend. Maar ze is vrij rustig in de kennel. Dus als dat rustig aangeleerd en opgebouwd wordt... zal dat waarschijnlijk prima moeten kunnen straks. Nou, dat uh, is het verhaal over Foxy. En een hele leuke uh, foto er weer bij. Ja, dus, uh, een lief oud dametje. Die zeker. nog een paar jaartjes in een lekker mandje wil uh, vertoeven. Foxy, Kees op straat, nummer 5 hier in Zandvoorts. Yes. Dankjewel Dolly voor het dier van de weg. Ja. Heb jij al gehoord uh, dat er een uh, Utrechtse uh, studentenvereniging in één keer een hit scoort? Nou, Geen dat idee. gebeurt dus. Ja. ja, is dat gebeurd? Door uh, TikTok en die uh, plaat gaat uh, viraal. Ik ja? heb vanmorgen even gekeken op uh, Spotify. Ja. Is jou ruim 4,5 miljoen keer gestreamd. Hou op. De plaats. En dat welke... hadden ze zelf ook niet verwacht. Nee, helemaal niet, want die nee. plaat was... Uh, voor een eigen skivakantie hier ah. gemaakt. En uh, ja, in één keer gaat dat via TikTok, via Snelle. Nou, je hoe dingen kunnen gaan, hè? Snelle heeft het opgepakt uh, op oh, TikTok. oké. Okay. En uh, ja, toen werd het in één keer een iets. Tipperaden cool. binnengekomen, 4,5 miljoen keer gestreamd. En zelfs op de Zandvoortse radio gaan we hem draaien. Ik wou net zeggen, ik heb een, ik heb een vermoeden dat we, dat we hem gaan horen. Komt hij aan, Lotje? Okay. Ja, vandaag weet ik het zeker. Ik was gisteren te vuil. Als je morgen nog bij mij bent, nou dan al om tien uur op. Ski nu al kilometer, zoek naar jou En ik zeg hey, dat is Lotje en Lotje is van Ze is geboren in de bergen en ze brengt me Leuk plaatje, hè, Dolly? Geweldig. Geweldig plaatje, toch? Ja, maar het zit wel goed in elkaar, hoor. Ja, Dat nou ja, het zijn ook geen uh, leken op het gebied van muziek, hoor, die het oh, gemaakt hebben. Oh, ik wou wat zeggen, nee, nee, het was nee, geen nee, lucky nee, shot. Nee. nee, nou ja, nee, ze hebben nooit heel veel uh, met de muziek gedaan. Ja, vorig jaar hebben ze wel een album uh, gepresenteerd op uh, Spotify. Ah. Want deze plaat is al een jaar oud. Oh. En uh, die, uh, ja, die werd redelijk beluisterd. Maar in één keer dus door de TikTok opgepakt. Ja, dat doet me denken aan iemand uit Zandvoort... die dat ook had natuurlijk met een plaat. Terug in de tijd. Ja. Iets ja, ja. Die werd ook door TikTok in één keer weer een hit. En dat gold ook voor Lotje. Lotje? Lotje. <lacht> welk Lotje? De nieuwe single Lotje, Fred. De okay. nieuwe single Lotje. Ja, nee, zover was ik nog niet. Oh, oké. Okay, nou, je hoort hem altijd als eerste bij ZFM uh, Zandvoort op zaterdag okay. natuurlijk. Ja, ja, dat kan. Ja, ja. Hé, hey, Entertainment View is er weer gelukkig. Weer beter. Ja, ja het gaat allemaal weer uh, stukken bij dit. Mooi. Ja, het is, uh, kan uh, opkomen als... Uh, het regent. Ja, ja, ja, ja. Nou, wat ga je vanmiddag allemaal doen? Hey, maar, um, ja, we, we hebben uh, iemand in de studio natuurlijk. En dat is uh, niemand minder dan Mick Harren. Bekend van uh, hey, uh, het nummer wat misbruikt wordt bij de BBB. Uh, Sweet Caroline. Sweet Caroline, <laughs> tuurlijk. Uh, we kennen allemaal Mick. Ja, ja, ja. Nee, maar Mick uh, die heeft een, een nieuwe zing in Amsterdam. En uh, ja, dan gaat hij dadelijk het een en ander over vertellen. Uh, we gaan bellen met Zo uh, Nikolai. En die nieuwe single, uh, ja, hij heeft een uh, tante uit uh, Texas. En Margarethe gaan we bellen. Uh, muziek is de taal. En we hebben Leonardel. Die gaan we nog eventjes bellen over zijn nieuwe single. Nagel! getiteld is. Uh, de hele nacht met jou op stap. Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat kan ook. Klinkt gezellig. <laughs> Klinkt gezellig. Ga eens wat van plan. Ja. ja, ja, ja. Op zijn leeftijd gaat op, hij vast op. niet redden, joh. De hele <laughs> nacht op stap. Ja. Nou ja, het wordt weer een mooie show uh, zo dadelijk na vijf uur. Ja. En uh, ja, mensen kunnen ook weer een verzoekplaat aanvragen natuurlijk, hè, bij je. Uh, ja, eventjes... Uh, <laughs> Bij www, zfmartisten.nl. .no. voor jouw uh, favoriete ja, plaats. staat eventjes rechts. Niet bellen? Op de, uh, op het, uh, Alleen mailen. Hey. Wat je? Niet bellen? Mailen. Bellen, je, uh, uh, uh, ja. maar hij heeft altijd zijn koptelefoon op hoor. Dan oh ja, dat uh... hoort niet, uh... hoor. <laughs> nee. <dan laughs> nou, veel plezier, Freds. Ja, Wij dankjewel. gaan luisteren, dankjewel. Dolly, zit er voor ons weer op. Ja, het is weer voorbij gevlogen. We hebben niks meer van uh, Piet vernomen. Ik had nog dus, uh, heel veel dingen willen zeggen. Ik ga even zeggen. kijken voor de zekerheid. Ja. Je hebt nog twee minuten. Ja, drie, vier. Vier minuten. Drie, vier. Vier. Nee, de eindstand van de drie. wedstrijd. Drie, wat? Oh, de, oh, ik dacht minuten. Nee. 3-4, uh, wat? Ja, eindstand van de Focastieke? wedstrijd. Ja. Je houdt We op. Thuis. het ja. zo weggegeven? Ja. ja. Oh, wat erg. Dus, nou, niet, die trainer kan ook weg. Niet fijn. Oh. Drie, <laughs> drie vier, het uh, einde van de wedstrijd. Wat erg uh, wat een blamaatje. Ja, nou, ik ga meteen ja. naar huis, ik ben er meteen klaar mee. We zijn mee, helemaal gesteerd. Ja, ja, ik heb okay. in ieder geval meer gehad dan hier. Dan, dus, ja, uh, ja, dat is toch Ik wil niks meer horen. Ik wil niks over horen. Hoi. Okay. <laughs> okay. oh, ja. I can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble